Agenten waren afgekomen op een vechtpartij op de markt. Toen ze een man van 22 wilde arresteren die met een fiets dreigde te gooien, keerde een groep van 30 man zich tegen de politie. Een man van 28 gaf een agent een vuistslag in zijn gezicht. Zowel de fietsgooier als de man die sloeg zijn aangehouden. Ook een rozentaler van 24 die met een vleesmes in zijn broekriem rondliep is gearresteerd. De Britse premier Johnson wil drastisch ingrijpen bij de BBC. Hij wil het verplichte kijk- en luistergeld afschaffen... en in plaats daarvan moet de publieke omroep worden omgevormd tot betaalzender. En ook moet de BBC een flink aantal van zijn 60 lokale radiozenders verkopen... meldt de Sunday Times. Verder leven in kabinetskring ideeën om het aantal tv-kanalen drastisch in te perken... en de website flink uit te kleden. Deze plannen worden gezien als een escalatie van de spanningen die er bestaan tussen het conservatieve Britse kabinet en de publieke omroep. Tennis de Kiki Bertens heeft zich afgemeld voor het toernooi van Dubai. En daardoor komt er geen duel tussen de Nederlandse en de Belgische Kim Kleisters... die na ruim zeven jaar haar rentree maakte in het profcircuit. Het toernooi van Dubai past niet meer in het schema van Bertens... die de afgelopen weken toernooi na toernooi heeft gespeeld. Vanmiddag verdedigt ze in Sint-Petersburg haar titel in de finale... tegen de Kazakse Jelena Ribakana. Het toernooi in Dubai gaat morgen al van start. Het weer. In het hele land code geel vanwege zware windstoten. Het is bewolkt en er valt de hele dag regen. De wind is krachtig tot stormachtig. Maar met 12 tot 17 graden wordt het erg zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeers. De verkeers. De Er staan op dit moment geen files.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 Anna, spart je ons en body. Should we some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 Twee op zijn hoofd. Meestal één, ja. maar ook twee personen kunnen er wonen. Wij woonden er met z'n Hoe deed je dat? Nou ja, hadden, hadden die meid had de verkering, Daar zat je zonders. in twee ploegen het eten. Twintig man soms. Zo. Zat je mo moest je met, met twee ploegen moest je eten smiddags. In een hele, hele berg aardappel op tafel, ja. groenten.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 Hoe viel dat? Hoe, beviel dat? Hoe oh, was het leuk? Ik, ik heb het altijd fijn, fijn gevonden in de scholen. Ja. Ja. ja. Ik, ja, je ik moest heb het niet. altijd graag gedaan. Ja, ik was dertien. Toen mocht we school verschil Toen de tijd. Maar mijn ouders die zeiden doorleren naar de middel, maar geen zin. Want ik vond het veel te mooi bij die paden natuurlijk. En lekker het strand. Ja. Dus ik had geen zin in te leren. Zo is het gegaan.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 La bum bum, ba da ba da, bum La ba da ba, ba da ba ba da ba, da. La la La la Ba ba Ba do La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 Maar vroeger lagen het ja. dus wel hele rijen schelpen. Oh, goh, kon je hele, hele rellen. Je kon er zo op scheppen. En waren en de speciale plekken waar de meeste schelpen lagen? In de zuid of zo, bij het Tilanuspad? In, meestal in de zuid. Zo ja. net op de hoogte van de, waar dat nieuwe gebouw is. Hoe ze dat? Ja, Waar de Zuid stond. De, stond. De, vroeger, ja. Ja. ja. Daar lagen hele rillen lagen. Maar hoe, tond... maar hoe ging je nou zo'n procedé eh, eh, van start? Uh, Gingen dus morgens, middags, avonds? aan het Tij, bij afvallend water. Bij, de, bij, bij App. Ja, afvallend water. Dat was de enige eh, moment. Ja. En de wind ja, maakte hier droog. nog uit? Nou, Oostenwindje, dan vielen ze meest droog hè? Ja. Droog. Nou. ja. En, en, en Zuidwester, dat ging ook goed. Dat ging al goed. Maar je had ook weken dat er helemaal niet, net, net als nu met die temperatuur, niks, niks. Maar er moet wel geld op tafel komen. Ja, ja. Maar ja. Dus dan heb je weken helemaal geen verdiensten. Jawel, oh, want je had natuurlijk net als in het voorjaar dat, dat mestmestkar werd naar Duin gereden, naar die aardappelantjes en de tentervervoer. Vroeger kwamen ze met, met de tenten uit Amsterdam Haarlem, die werden overgeladen. Beneden aan strand strandweg, want die auto's konden toen het strand nog niet op. En dan gebruikten jullie uh, schopenkarren ja. voor vervoer? platte wagen en dan gingen ze zo naar het strand. Hoeveel karren uh, hadden jullie, Joop? Uh, vier, vijf. Vijf karren. Vijf paarden had hij. Ja, hij had toch een, een, een knecht dat hij ook nog te houden. Ja. En, en waar stonden uh, ja. die paardjes dan voor de rest? Uh, hadden jullie een loods of zo in? Ja, een stal in, in, de, in de koningstaat hij is nog...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 Tegenover, in de diaconist tegenover Bakkekeur op de hoek. Ook oh, daar, ja. ja. Een paardenstal ook. Ja. Ze konden er ook vijf in. Ja. En, en waar laten jullie ja. die karren dan? want die paarden... Buiten. Eh, die karren stonden meestal buiten. Ja. En, ja. Dat, eh, en dat vereist onderhoud. Ja. Die, die karren die, die ja. ja, rotten onder je handen. Ja, leggen. vroeger man, met, vooral met die, die, die, dit soort. He. Welk soort? Je de, die, deze, dit? Die, die wielen. Ja, oh, die wielen. wielen.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 Ja. Nou, iedereen verklaart hem die denken wat nu. Dat, maar hij was veel en veel lichter. Ze konden meer meenemen natuurlijk. Ja, want ja. die, die karren, die op die wielen, hoe groot is, is die bak ongeveer? Nou, vierkante meter. Een vierkante meter? Ja. Meter ja. bij meter. En ja. dan, ja. hoe hoog kon die opgeladen worden? Nou, nou dat, er ging, er ging, als hij vol was, er gingen nog uh, zijplanken, schotjes gingen erop, dus er kon nog laag bovenop natuurlijk.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 Nou, dat was ja. mijn grote vraag, ja, hoe, hoe, hoe kan je dat eruit halen dat er geen rotzooi in maar zit? Maar ja, die hoefde niet altijd het water in. Het lag ook droog op strand. Ja, vroeger waren ja. er hele relle koos, dat zou Maar dan moet ja. je het toch weer schoonspoelen, want dan heb je een, een, een halve kubieke meter zand ertussen zitten. Ja, nee. Niet. Nee hoor. Niks kan was van. Want dan waren zulke lagen of, of, of soms van Dat heb je nooit gezien. Nee. Dit is de laatste 30, 40 jaar. Je, nu zie je helemaal niks meer. Nee. Nie, je kan soms niet één schelpje vinden. Het, Heb je nooit is... een je ertussen gehad dat je dacht van eh, granaten, bommen, eh, nee. andere... Nee. Altijd schone schelpen ja. gehad. Ja. ja. Oké. Okay. Dan kan ik me ja. dat voorstellen. We gaan even naar de muziek.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 grens laat passeren, daar heerste een vreugd van belang. De douane beante zij hieren. Wie smokkelen wil gaat zijn gang. Ik neem voor een keertje een slim verdag, een slim, per een slim verdag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je snipen.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 En, en dat er toen hele riggels, noemde je dat, schelpen lagen. hè? Rellen. Rellen. Ja, ja hele... ik wil graag de goede taal gebruiken. Ja, ja, Rellen schelpen. Die... Ja. Maar je zei net ja. tussentijds plaatje dat je ook nog zand af en toe weg moest graven. om het fijne grit ertussen ja. uit te halen. Ja. Ja. ja. Wat is het verschil tussen schelpen en grit? Nou, dat, dat zijn fijne schelpen. Oké. Okay. En, en die grove schelpen moest je zeven. Zo wat je op strand vroeger zag. Zaten ze ook wat dat zand te dus even voor, voor geld te vinden. Ja. En dat gerit, ging naar, uh, naar Barneveld, omstreken. Werd opgehaald. Maar dat is veel zwaarder. Ja, veel zwaarder. En toen had je nog geen kiepwagens. Nee. O, of geen, geen, geen hapjes die, die die wagen laden Dat moest allemaal met de hand gebeuren. Ja, maar zijn werk hoor. Maar het was goed voor je spieren, want je was wel ja, sterk. ja, ja.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 dat, maar, dat is, is toch koud? Dat is, dat is toch makkelijker. Ja. Dat duurt te lang. Je, je laars aan het en al het duurt allemaal veel te lang. Maar het is toch koud? Ah, dat voel je op doe je de duur niet. Daar word je warm vanhoofd, van, hoor, dan werk. ik. Nou. Uh, Hoe ho, lang was je bezig? Jij ja, zit net bij uh, afvallend water. Nou, dat is een uur of vier, vijf kon je tussen schelpen uh, vissen. Ja. ja. Uh, en de rest van de dag niet. Nee, dat kun je volgende tijd weten. Want dan moest je zo een vier uur alleen. Tot een uur of tien. En dan smiddens weer. Na tijd, want om de zes uur verandert dat. Je nee, ging je de Zuid in. De eh, Zuid zeg op, of de Noord, het ligt eraan. Ligt maar eraan. er waren natuurlijk ook kapers op de kust. Kapers. Eh, kapers, hè. Die Noordwijkers. Noortigers. Noortigers, nee, dat werden die genoemd. Die kwamen dan met de auto voor het eerst. De auto. auto? En die maakten dan hoopjes ja. dat het van hun was. Maar daar kwamen wij dran en wij schepten die hopers op. Nou, dan was het oorlog natuurlijk. En dan? Vechten? Ja, nou. Maar ja, dat was gauw over. Want toen uh, naderhand dorsten ze niet meer te komen. Maar zo, zo, het zou lekker zijn, die gasten die hopers maken. En, en dan komen wij in.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 Wat was dit voor muziek? Dit heet De Caravaan. Ja, als je met al die schelpenkarren over het strand gaat, kan je wel een karavaan spreken. Hè? Ja. Uh, goed, luisteraars. We zijn uh, weer terug in de uitzending. Zie je van Oud Zandvoort? En we spreken met Joop Koning en de Oude Zandvoorters. Het is er eentje van de Kokker.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 De Gelderse paarden. Oké. Gelderse paarden. Okay. Ja, paden. die kunnen er we wel tegen. Ja. Ja. En, en dan sta je bovenaan de ja. boulevard en dan moet er gelost worden ergens. Want ik herinner me bovenaan de zeeweg, waar nu Bouwers Speller staat. Ja. dat daar ook een grote opslag ja, was van schilp. Er dus, ja, bergen. Die heeft, ja, die heb daar ook gelegen. Maar jullie brachten ze naar, uh, zeg maar naar het station? Rond, naar, het spoor, naar het spoor, beneden naar het, het spoor ging.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 De dokter zei, ga maar weer aan de gang, eind van de oorlogsstachtoffers. Ik, ik kon er een kopje thee maar optillen, zo erg. Ik, het liefst lag ik plat op de grond. Nou, dan was ik, uh, kijk eens, in 1946 is dat geweest. Ja, want tijdens de maar oorlog mocht je ook het strand niet op. Nee, vanaf 1942 niet. Dan nee. was ik 22, ging je drie jaar naar bed. Ja. Ik kon kiezen.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 Lekker. Ja. Gelukkig wel. Als we nu ja, terugkijken, ja. Joop, op, op dit uh, intensieve leven als schelpenvisser. Even nog voor de luisteraar. Wat gebeurde met die schelpen die naar de fabriek toe gingen? In Barneveld en uh, aangesloten ja, schelpenvisser. Ja. Wat maakten ze ervan? Dat, dat, die schelpen gingen allemaal naar de kalkfabriek in Noordwijk. Oké. Okay. Allemaal. Ja. En dat en grit ging naar de, de kippen. De vat, kippen vat, vat, in, in Barneveld. De Wat deden ze nou ja. met die schelpen in die kolkfabriek, waarom is het zo belangrijk? Een soort cement ja, dat, of zoiets ja, maken ze ja, ervan? Ja, cement, ja. Kalk, allemaal kalk, wit, wit kalk en zo, he. Nou dat zie je ook, in, in keizer staat er zo'n uh, zo museum, staat er nog zo'n zo fabriek. Oké. Okay. Ja, maar dat zie je toch ook niet meer? Nee, nee. Maar schelpenvissers op zich bestaat helemaal nee, niet meer. Nee. Er wordt langer, geen schelpen meer gevist. Er is niks meer te verdienen, niks meer. Nee.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 Ja. Maar die, de, de beesten werden dan te oud, of het lukte niet meer. Een van. En, en dan gingen ze naar de slagen. Zo ging dat. Ja, en af en toe moesten ja. ze ook nog beslagen worden. Hoeveel ja. ze eronder kostte ook een hoop geld. Dat werd hier het een het, geld. door het plein gedaan bij uh, Versteeg. Oké. Okay. En Novelsteeg, die heb je hier nog in. Dat huis, daar stond die nog in het midden. Hier, in het midden, hier op het Grassisplein, ja. ja. Dan ja. kon je er links en rechts omheen. Yes, Juist, ja. ja. Daar ja, zat Noversteeg toen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 omdat ik steeds ben blijven wonen, dat het toch zo bij zou komen Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben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 En dan, ja, een beetje met je karg en dan zie je dat liggen, mooie dingetjes, mooie plankjes. Ja. En uh, ja, dat is wel geld. Inpikken en wegwezen Ja. <laughs> en dan komt er wel iemand op het strand, hé, hey, uh, wat moet je ermee? Ja, mooie moet je naar Piet van Mij Meij brengen? Ja. Wat Piet van Mij Meij? Ik niks. En dat deed niemand. En ze ja. zal hier die gaan hoor. We zijn allemaal jutters. Ja, natuurlijk. Maar daar lagen ook wel eens uh, leuke dingen tussen op een strand. Nou, niet veel hoor. Nee? Ja, van, van, van, die, van die boeien vond je wel eens. Ja, nou, nee. dat brengt geen geld op. Nee, heel weinig. Maar wel, toen had je nog vroeger. Ik kwam er nog oud dan. Ja? Maar nou komt er niks aan als je in, in, in, in die. in die, die containers? Ja. Hooguit oh, komt er een container aan. Dat ja, euh, nou, dat heb ik ook nog niet meegemaakt hier. Ja? Nee, nee, nee niet meegemaakt. Nee, ik hoor op Tessel. Er was een container ja. aangespoeld met ja. allemaal schoenen. Ja. ja. En ja. iedereen nam ze mee. Ja. En kwam je ze thuis en dan heb je honderd uh, schoenen links. Ja. En toen moesten ze allemaal geruild worden ja. met anderen ja. die de rechte schoenen hadden. Ja, dat en was En die kwam ze aan een kapitaaltje ja. komen. Ja. Uh, het strandleven nog ja. steeds, dat leeft in jou. Uh, ga je nog elke dag even kijken of die zee er nog is? Alle oh, dagen.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 Zwitser, die woonde in de dat, steeds, dat was echt een echte oude, oude echte veldwachter was er nog. Kort Ja. Ja. Dat was echt de oude, witte veldwachter. Ja, nou, en je moest ook niet ja. met een gestroopt konijntje thuiskomen, want dan werd je gepakt. Ja, onder je jasje, zo om je middel heen. Ja. Dat heb je ook nog gedaan? Ja, nou, ik, ik ga vertellen, we gingen met z'n drieën heen. De duin in? De duin in. En ik werd gepakt ja. door de Duinbaas, Bakkeretrie. Ga je een valse naam opgegeven? Maar ja, hij, hij kende mij natuurlijk. Dat zegt de 88-jarige hier op Kolonicaatwerk. Ja. en toen moest ik, nog, moest ik nog voorkomen ook. Nee. Ja, maar dan had ik hem nog voorkomen. gulden boete. En hoe oud was je toen? Ja, veertien. En moest je zitten? Nee, nee, nee. Zei geen tankstraf. Nee, nee. Zei van alle boete meer niet. Nee. Ja. Duur konijntje? Ja. Nou, Mijn schoonvader, was er een van de ruivers dat. Ja. die keur, de reu die, die hing de konijnen om zijn middel heen. En die werd nooit gepakt? Nee. Wat een verhaal. Hè? Ja, die hield de konijnen om zijn middel heen. Ja, nou zie je toch ook gewoon konijn meer? Nee. Je ziet geen konijn meer. Nee. Ja, herten. Ja, die lopen gewoon bij je in de voertuin. Ik, ik fietste van de week op een middag... op het Zanderslaan Stak zo twee harten vlak voor me over. Gelukkig was het niet druk langs de weg... dat die mensen konden remmen. En er zat er heel gat in de hek. Nou, dat is er vast ingeknipt. geknipt. Want anders kunnen ze daar niet in. Nee. Maar er is eraan door dat vlak voor je twee herten over die steek. Ik heb er wel eens 21 geteld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 Moest ze uh, 2400 aanbetalen. Nou, dat had ik dus natuurlijk niet. Maar dat is wel gelukt. En, en 40 gulden per week afbetalen. Moest ze nou komen. Ze kostte er ook nou 32.000, zo'n busje. <laughs> ja. En ik ga nu even privé ja. vragen. Gelukkig getrouwd. Ja, kinderen. Ja. ja. Twee, jongen en een meid.